Middernacht, woensdag 30 oktober, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brand in een windturbine in Plaat heeft een tweede leven geëist. Het lichaam van een monteur, die sinds vanmiddag werd vermist, is bovenin de windmolen gevonden. De man was boven met drie collega's aan het werk in de machinekamer. Daar ontstond toen nog onbekende oorzaak brand. Twee monteurs konden zichzelf in veiligheid brengen. Een andere viel naar beneden. Zijn lichaam werd naast de windmolen gevonden. De brandweer van Oortgensplaat vond het andere slachtoffer in de loop van de avond.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 De hoogste Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen... hebben in het congres hun spionagebeleid verdedigd. Directeur Klepper van de Gezamenlijke Inlichtingendiensten... zei dat een van de principes van het spionagebeleid van de VS... het achterhalen van de bedoelingen van buitenlandse leiders is... En ook zei hij dat Europese bondgenoten ook Amerikaanse leiders en instellingen hebben afgeluisterd. Generaal Alexander van de NSE zei dat mediaberichten over het onderscheppen van miljoenen telefoongesprekken in Frankrijk, Spanje en Italië totaal onjuist zijn. Een brand in een boerenbedrijf in Oude horne in Friesland heeft aan zo'n 330 kalveren het leven gekost. 20 tot 30 dieren konden worden gered. Het vuur ontstond aan het begin van de avond bij een luchtinstallatie. Volgens de brandweer van Oude horne is de oorzaak mogelijk kortsluiting. Het weer vannacht alleen aan de kust nog enkele buien, Minimum temperatuur een graad of 5. Overdag in de ochtend in het noorden nog een bui, verder droog en veel zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Kielijn Plag. Goedendag, hartelijk welkom bij Casa Luna. Er is voor mij vorige week een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Een trip naar New York. Buiten het feit dat het gewoon een fantastisch dynamische stad is, vind ik... leg je ook ontzettend snel contact. Of misschien beter gezegd, de Amerikanen leggen vooral snel contact met jou. Vraag 1 is dan, where are you guys from? En jawel, het is nog steeds zo. Zodra je Holland zegt, dan volgt uit hun mond... ah, Amsterdam, Red Light District en natuurlijk de coffeeshops. Maar hoe tevreden zijn wij in Nederland nog over ons eigen coffeeshopbeleid... over ons softdrugsbeleid... Jan Brouwer is hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen... aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij bestudeert de openbare orde en alle regelgeving om overlast te beperken. En drugsoverlast is natuurlijk een deel van overlast in ons land. Vanuit die hoedanigheid houdt hij komende dag op een congres in Utrecht... een pleidooi voor legalisering van het telen van wiet. Diezelfde Jan Brouwer was in de jaren zeventig profvolleyballer. En dan denk ik op zijn minst toch opvallend een oud-topsporter die pleit voor het legaliseren van softdrugs. Welkom. Dank. Ja, dat is misschien wel opvallend. Maar ja. Uh, ja, er gaat van alles fout in dat koffieshopbeleid. En, en dat stoort me mateloos. Uh, enerzijds omdat je ziet dat het uh, voor mijn eigen studenten niet goed is. Anderzijds omdat ik vind dat de koffieshophouders uh, uh, onrechtvaardig behandeld worden. We doen altijd alsof het in het kader van de volksgezondheid een onmisbaar fenomeen is. Maar vervolgens leggen we ze allerlei hindernissen in de weg. zodanig dat ze hun bedrijf niet kunnen uitoefenen. En uh, ja, daar maak ik me uh, eigenlijk toch een beetje druk over. Ja, ja, dus het is maar een onderdeeltje van de openbare de portefeuille. Maar wel maar een belangrijk onderdeel. U bent daar wel ongeveer de expert op geworden uh, inmiddels. Doet nou, er, dat schrijft er ontzettend veel over. En daarom <lacht> natuurlijk uitgenodigd. Uh, nou werden er bij topsporters, of de laatste jaren... zijn er nog wel eens bij controles wat sporen aangetroffen... Zeker. van het gebruik van cannabis. En ja. dan heeft iedere topsporter daar wel een legitieme verklaring voor... waarom dat uh, is aangetroffen. Ja. Was dat bij, We hebben afgesproken tutoieren. Ja, Was dat bij zeker. jou ook het geval? In de nee. Nee, nee, nee, helaas. Nee? Saaie, saaie sporter. Uh, ik uh, heb het... Uh, nee, nou ah ja, nooit. gezond lijkt wel, uit, Nou ja, goed. Ik, ik ben altijd nieuwsgierig. Dus ik heb altijd wel de neiging om het toch nog weer eens te gaan proberen. Maar het, het, ja... Ik, Want ook het, na de nee, sportcarrière nee, nooit geprobeerd? Nee, nee, nee, nee, nee, Echt niet? Nee, ik heb me beperkt tot een veel zwaarder middel, de alcohol. Nog veel erger wordt altijd gezegd, hè? Ja, veel verslavingsgevoeligheid ja, en zeker, gezondheidsaspect. Zeker. Als je ja. naar de lijst van verslavende stoffen kijkt, dan staat cannabis op plaats 11. Wereldwijd in Nederland nog ietsje lager, dan staat cannabis op 2, of alcohol op 3, ja. 4, zoiets. Hè? Maar waar komt dan die, die betrokkenheid met dat, met dat drugsbeleid? Nou, het is een dan? belangrijk onderdeel van, het, van de openbare orde portefeuille. En in dat verband uh, ben ik me ermee gaan bemoeien. En constateer de vrij snelheid. Het is gek, die discrepantie tussen enerzijds... En we hebben een, een, een aanwijzing opiumwet... waarin het Openbaar Ministerie aangeeft... zo gaan wij met coffeeshops om. En daar staat zeven keer in dat coffeeshops onmisbaar zijn... in het kader van de volksgezondheid. Ja, dan is het gek dat je ze zo ontzettend veel in, in de weg legt... Om om een bedrijf te kunnen ja, uitoefenen. Want waarom zijn ze onmisbaar voor de volksgezondheid? Nou ja, er zijn genoeg hebben... pleidooien natuurlijk om van die koffieshops af te komen. Nou, ja, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Zeker wereldwijd hebben wij het eigenlijk goed gedaan... met de koffieshops. Dus je ziet nu langzamerhand dat het wereldwijd... Het beleid met betrekking tot cannabis enorm aan het liberaliseren is. Eigenlijk hebben wij last van de wet van de remmende voorsprong... zeg ik wel eens. Dus we liepen in de jaren zeventig voorop... maar ja. lopen nu hopeloos achter. En maar we hebben nog steeds die naam, daar kwam ik vorige week toch wel ja. weer nou achter. Dat is ja. dus heel grappig. Ja, ja dat, is wel dat is eigenlijk Getrateerd. achterhaald. Ja. Toevallig, de staat New York heeft nog wel een repressief beleid... maar in Amerika zijn er inmiddels 21 staten die ons dubbel en dwars hebben ingehaald. Twee staten hebben het zelfs gelegaliseerd. De staat Colorado en Washington hebben het gebruik van cannabis gelegaliseerd. En dat hebben ze op een wonderlijke wijze gedaan. Ze zijn natuurlijk aan dezelfde verdragen gebonden als wij... Uh, maar in die verdragen staan allerlei excepties, uitzonderingen op grond waarvan je het mag legaliseren. En dat is bijvoorbeeld de staat Colorado, die heeft in zijn grondwet vastgelegd dat personen van 21 jaar en ouder recht hebben op cannabisgebruik. Daarmee ontsnappen ze dus aan die verdragsverplichting. Ja, ja, ja. want dat de grondwet gaat als boven ja. andere verdragen, ja, internationale dat is verdragen. Een beetje de, nou ja, dat is in dit geval zo, omdat het verdrag het zelf bepaalt. Als de grondwet bepaalt dat, dat anders is, dan mag je die uitzondering maken. Okay. Daar Wondelijk. gaan we het in ieder geval over hebben. Dus vandaag Jan Brouwer is mijn gast. Het gaat over het Nederlandse softdrugsbeleid en het legaliseren van het telen van wiet. U kunt deze uitzending, als u het nu niet meer trekt of gewoon hopeloos toont bent, dan kan het natuurlijk ook kunt u hem <lacht> terugluisteren vanaf morgenochtend via de site radio1.nl en natuurlijk ook via de podcast van Casaluna. En in het tweede uur, straks na één uur, dan wil ik graag uw ervaringen met softdrugs horen. Als gebruiker, misschien voormalig liefhebber, eh, ondernemer, eigenaar van een coffeeshop of omwonende van een coffeeshop, dat kan natuurlijk ook. U kunt reageren via Twitter met hashtag. Kazaluna, een berichtje achterlaten op de Facebookpagina van Casaluna... of alvast een mail sturen naar casaluna.ncrv.nl. Om het even wat concreter nog te maken, Jan Brouwer... tegen wat voor problemen lopen niet alleen de koffieshophouders... maar ook Nederlandse gemeentes nu aan als het uh, gaat om, om die wietteelt? Ja, nou ja, kijk, uh, we hebben uh, in de jaren negentig van de vorige eeuw... dat klinkt al heel ver weg, maar dat is natuurlijk nog vrij recent... hebben de uh, gemeenten de touwtjes enorm te moeten aanhalen... Dus enorm de duimschroeven aan te draaien. Met als gevolg dat uh, de, de teelt, de wietteelt... met name helemaal in hand is geraakt van, uh, van de georganiseerde misdaad. Dat is een groot probleem. Want wat is er dan zo aan banden gelegd... waardoor koffieshophouders het moeilijker zelf konden regelen? Um, de thuisteelt is behoorlijk aangepakt. Er is allerlei, uh, allerlei beperkende voorwaarden opgelegd. Um, uh, de teelt is veel nadrukkelijker opgespoord. He. Dus had je vroeger de mogelijkheid om nog eens een klein veldje zelf te kiezen. Ja. Maar dat, dat zit er gewoon niet de meer drones, in. De drones, die doen de, het Ja, zeker zelfs met goed. behulp van drones, ja. ja. Um, die, die, die georganiseerde misdaad uh, kweekt het vaak niet zelf... maar zet uh, met name particulieren die in, in, ge in geldnood zitten... zodanig onder druk dat ze het uh, onder dwang moeten telen... met alle gevolgen van dienen, maar ook met alle risico's van dienen... Um, um, er gaat veel geld in om met het gevolg dat er veel vervuilde uh, wiet op de markt komt. Uh, ofwel met, met extra stoffen toegevoegd. Ofwel met pesticiden bestreden. Wat erg schadelijk is voor de volksgezondheid. En ik hoorde zelfs glas wat er soms ja, in gebruikt Met name glas bereik... dat er doorheen ja, gemengd omdat wordt. Omdat is ja. wat zwaarder te, ja, laten, wat zwaarder dan. te laten zijn. Ja. Letterlijk qua gewicht. Ja, dat ja, je denkt, ja. oh, ik heb aardig wat in handen en ja. eigenlijk heb je veel minder. Ja. En die dus, bestrijdingsmiddelen is gewoon bij het telen van ja, planten, zeg maar. Dat ja, die pesticiden er zo, uh, zo inkomen. Ja, kan. die gebruikt moeten worden, omdat. Uh, Toen we bijvoorbeeld niet meer toestaan dat je het in een kas of binnen kweekt. He. Je moet het buiten kweken. Dus dat betekent toch dat je wat, wat, wat meer met veredelingsmiddelen gaat werken. Ja. Nou ja, dat, dat zijn maar een paar argumenten. Um, kijk, de overlast uh, wordt vaak als argument genoemd. Maar ik geloof dat dat eerlijk gezegd wel aardig in de greep is. Uh, Koffieshophouders mogen gewoon geen overlast veroorzaken, anders zijn ze meteen aan de beurt om gesloten te worden. Ja, bovendien het is in hun eigen belang natuurlijk ook om te zorgen Absoluut. dat dat niet gebeurt, want het uh, gaat ten koste van hun eigen onderneming. Zeker, uit, zeker. Uiteindelijk. En ja. natuurlijk is het zo, met name in die zuidelijke provincies, dat er heel veel buitenlanders komen, heel veel klandisie komt, en dat betekent dat er druk op een stad komt, druk op een stad als Maastricht. En dat betekent dat er uh, parkerenovertredingen worden begaan, ja. dat betekent ook dat er verkeersovertredingen worden begaan, maar de, het verband met de koffieshophouders is praktisch niet heel. En bijvoorbeeld in Vendel zijn er volgens mij al maatregelen genomen... door gewoon een hele grote koffieshop aan de rand... bij de snelweg ja. te plaatsen aan de rand van een stad... zodat het überhaupt niet de gemeente ja. in hoeft te komen. Ja, dat klopt. Venlo heeft een aantal koffieshops... naar buiten verplaatst, uh, gespreid en ja. dergelijke. Er zitten er ook nog wel wat in de binnenstad. Maar uh, dat betekent dat je die druk van die binnenstad wel afhaalt. Dat zijn volgens mij goede maatregelen. Ja. Ja, maar hoe je het ook went of keert... als je een attractie in een stad hebt... dan, dan trekt dat publiek. Ik heb zelf altijd de, de vergelijking gemaakt met uh, de Efteling waar een heleboel buitenlanders komen... en waar heel veel parkeeroverlast is. Ik heb ooit casus gebruikt, als waren die denkbeeldig... maar een paar weken geleden stuurde mij een advocaat een berichtje toe... het is allemaal echt waar wat je schrijft... En zou je nu he, tegen de, de, de exploitant van de Efteling zeggen: van nou ja, we hebben zoveel overlast van jou. Ja, je kunt er wel niks aan doen, want je hebt parkeerterreinen aangelegd enzovoort. Maar toch blijkt dat die mensen hun auto's verkeerd. Dan zou je dus als maatregel, om het even vergelijkbaar te maken met wat de koffieshophouders overkomt, zou je tegen de, de, de eigenaar van de exploitant van de Efteling zeggen: u mag geen buitenlanders meer ontvangen. Ja, ja. Nee, dat, dat, ik begrijp aan de ene kant de vergelijking en aan de andere kant denk ik, hij gaat wel mank, want een koffieshop heeft toch ook in de maatschappelijke acceptatie wel... Wordt daar iets anders tegen aangekeken dan tegen de Efteling? Daar doen we zo. Als je het alleen over, maar gewoon qua moreel aspect ja, hebt. Ja, daar doen we zorgvuldig ons best voor om uh, de koffieshop in een ander daglicht te stellen. Nou, Als je nou kijkt naar de mate van schadelijkheid van uh, uh, cannabis, dan is dat maar zeer de vraag of dat terecht is. Dat hebben we natuurlijk binnen VN-verdragen heel erg sterk gedaan. Daar doet de politie ook heel erg zijn best voor. Uh, gezien, laat ik zeggen, uh, de ontwikkeling die cannabis de laatste jaren heeft doorgemaakt, is dat misschien terecht. Maar dat was laat ik zeggen, in de vorige eeuw, begin eh, jaren negentig, was cannabis gewoon een onschuldig middel. Ja, maar de, de, zeker de nederwiet, dat heeft natuurlijk een ja. enorm hoog ja. THC-gehalte. En dat is het schadelijke stofje ook. Uh, ja, dat Vooral, is de werkzame wiet. stof. Uh, het, het zit wel ietsje gecompliceerder in elkaar. Het zou uh, geneutraliseerd kunnen worden door middel van een andere stoffen. Net zo goed als je een bittere smaak kunt wegwerken door middel van suiker, zou er ja. in, in, in, in, in, in nederwiet ook een andere stof kunnen zitten, de CBD noemen ze dat, die de werking van THC enigszins beperkt. Dat schijnt op dit moment een niet goede verhouding te zijn. Nee, maar goed, maar goed, ik ben het met je eens als je zegt... dat coffeeshops een andere maatschappelijke positie hebben. Maar daar doen wij zelf ook wel heel erg ons best voor... door het zo te criminaliseren. Ja. Nu zijn er steeds meer gemeentes die, die daarvan af willen. Die eigenlijk ook voor het legaliseren van de teelt in ja. ieder geval zijn. En daar worden allerlei initiatieven genomen. Nou, in Utrecht is het initiatief genomen tot de Social Cannabis Club. Ja. Domstad ja. heet die dan. Ja. En dat ja. is het idee dat daar mensen dus in een, in een in clubverband... Ja. zelf hun wiet kunnen gaan telen ja. in, in die club. Laten we even luisteren naar wat de wethouder van Utrecht... Victor Evenhart daarover te zeggen heeft. Het is niet aan de gemeente om te gaan telen. Maar dat is aan de leden zelf. En de leden hebben dus ook echt een eigen vereniging opgericht... met een eigen spelregels daaromheen. En uh, nou, op dit moment moet de vereniging eerst een opiumwetverlof aanvragen... bij de minister van Volksgezondheid. Uh, en als die binnen is, dan kunnen ze gaan starten. En dan uh, heeft u natuurlijk ook nog met minister Opstelten te maken, hè? want die... Uh... Nou ja, dat is uh, absoluut belangrijk, want het zijn Utrechters die zichzelf verenigen... en die, die, die kunnen niet opeens uh, met de politie in aanraking moeten komen en strafrecht uh, last van krijgen. Dat is waarom ik ook niet uh, naar minister Opstelte uh, wijs, maar nu richting het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens de opiumwet, met een verlof gegeven door het ministerie, kan er gewoon legaal geteeld worden. En dan is er niks illegaals aan de hand en dan is politie en justitie ook helemaal niet aanzet. Leg eens uit, Jan Brouwer, hoe dit zit. Ja, dit is een experiment. Dat is overkomen waaien uit Spanje. Die min of meer dezelfde regelgeving heeft als wij. Uh, en het is gebruikelijk om uh, voor persoonlijk gebruik... een uitzondering toe te staan. Dus wie teelt voor persoonlijk gebruik? Dat gaat om hele kleine hoeveelheden. Vijf plantjes, Vijf plantjes in ja. ons geval. Uh, dat mag je zelf telen. En wat hebben nou slimme Spanjaarden gezegd? Als we nou alle mensen bij elkaar zetten... dan kunnen we een grote kas aanleggen... en daar kunnen we laat ik zeggen, op een wat betere basis die, die, die, die cannabis gaan telen. En uh, dat is in Spanje een groot succes geworden. Uh, ook toegestaan door... Uh, daar vond de overheid het goed. Ja, ik zou zeggen... de hoogste rechter heeft uiteindelijk gesproken... dat het valt onder de uitzondering in hun opiumwet. Nou, dat is overkomen waar je naar, naar België... België heeft ook een dergelijk project. Dat heet Trekt uw plant... Uh, en, en ook daar heeft het uh, hoogste gerechtshof uh, gezegd... van dit is toegestaan, dit valt onder die uitzondering van de opiumwet. Ja, en nu komt het richting ons. En niet alleen ons, hoor. Er zijn veel, veel meer ja. landen die langzamerhand met het verschijnsel te maken hebben. Maar minister Opstelte wil er absoluut niet aan. Nee, maar dat is de Omdat vraag of het gelegaliseerde of hij... teelt is. Uh, nou, het is niet gelegaliseerd. Het is, maar zo ziet hij het, hè? Ja, nou ja, kijk, wij, wij, wij, wij stellen alles conform de VN-verdragen strafbaar. Alleen, wij hebben altijd gezegd, we willen het vervolgingsbeleid in eigen handen houden. Dus we hebben een heleboel uh, strafbare feiten in de opiumwet staan... waarvan we zeggen, nou, het is niet nodig om die te vervolgen. En één daarvan is de teelt voor eigen gebruik. Ja. Dus ik denk dat uh, opstelten niet zo heel veel kan... Maar waarom denkt hij het wel te kunnen verbieden? Ja, nou ja, hij, hij, hij beroept zich tot nu toe elke keer op internationale verdragen. Maar uh, die internationale verdragen... daarvan heeft de Belgische rechter gezegd... daarvan heeft de Spaanse rechter gezegd... daarvan heeft de Amerikaanse rechter gezegd... dat die eigenlijk geen sta in de weg zijn. Waarom wil, willen ze het dan niet hier? Het geeft in de praktijk natuurlijk wel wat complicaties. Uh, je hebt uh, plotseling een, een grote plantage. Ja, dat vindt men internationaal ja. natuurlijk niet heel erg aantrekkelijk. Want het plant wat nu in Utrecht op het oog is, dat is echt in het centrum van Utrecht. Ja. Nou, ik geloof ja. dat ze daar al wel een beetje mee bezig waren van of dat nou de slimste plek is. Dat ja. valt ja. nog te zien. Maar dat is natuurlijk wel een. Ja, wel ga je het binnen telen, argument. heb je sowieso een probleem. Want die uh, eigen gebruiksvoorraad die, die mag je telen. Maar dat moet buiten volgens de laatste aanwijzingen van, uh, van het OM. Dus dat is sowieso al een probleem. Dus in dat verband heeft opstelte wel een C. Ja, ja. maar er wordt nu gezegd als je het dan via een ander ministerie aanvraagt, een vergunning? Ja, ja dat, is, dat, dat is de gangbare weg. Want je moet via het bureau uh, cannabis, medicinale cannabis, moet je een vergunning krijgen. En, eh, maar dat is één. Maar op het moment dat je eh, buiten die gedoogzone valt. Ja, dan zit je in de sfeer van het OM. En dan moet opstelten toch zijn fiat geven. Nee, dus dat ja. is een beetje vervelend. Dus als men het zou willen. moet men het niet al te professioneel opzetten buiten. Ja. Dan. Laat ik zeggen, val je niet onder uh, val je niet buiten de richtlijn van het OM. En dan heeft opstelten daar niks over te zeggen. Okay. En misschien is dat wel heel verstandig om te doen. Maar ja, ik en als je het dan via de volksgezondheid aanvraagt, dan gaat het dan kun je beroep op dat het vanwege medicinale werking dat is. Dat zou kunnen. Ja. Uh, Utrecht heeft twee soorten van experimenten. Het verdrag kent twee uitzonderingen: medicinale doeleinden en wetenschappelijke doeleinden. In beide uh, uh, wil men een experiment starten. Maar ja, het regeringsbeleid is één. Dus ik kan me niet voorstellen dat mevrouw. Nou, Schippers, mevrouw, meneer Opstelter tegen spreken. Nee. Dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat zou eigenlijk ook ondenkbaar zijn. Dus waarschijnlijk zetten ze het dan door, de gemeente in ieder geval. Utrecht sowieso. En dan komt het hier ook voor de rechter. En dan is het aan denk, de Nederlandse rechter. Of... Ja, ik denk dat je het zo moet zien, inderdaad. Ja. Ja. En dan ja. is de kans groot, zeg jij, dat het gewoon dezelfde uitspraak wordt... als in België en ja, als in Spanje. Ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat uh, eenzelfde casuspositie is. Dus uh, dat uh, er geen reden is voor de Nederlandse rechter... om daar een afwijkend standpunt in in te nemen. Ja. Hoe zit het in, het in het verlengde daarvan met hoe de overheid zich opstelt... met een plan wat, meen ik dit jaar of al eerder, is, is uh, gelanceerd... dat men wanneer wiet bestaat... Uit meer dan 15% THC, of er ja. meer dan 15% ja. THC ja. zit, dat het dan op de opium wet 1 komt staan, dus dat het onder harddrugs valt. Dat ja. is een plan van de overheid. Ja. Dat staat nog steeds bij de Ja, het is een beetje op de lange baan geschoven, omdat uh, het heel veel problemen geeft uh, om, om te controleren wat de inhoud van uh, de ja. aangeleverde nou ja, wiet is. Ja, dat, dat kan gewoon en niet. En natuurlijk een... ook dat softdrugs dan dus onder harddrugs. Ja, gaan vallen. Ja, ja, dus dat de scheiding ja, ja. ook wordt opgeven. Ja, dus je hebt bij de opiumwet twee lijsten. Eentje van harddrugs, eentje van softdrugs. Op de lijst van softdrugs, daar staan ongeveer 250 middelen op. Dus We hebben ja. het altijd nog over, als we het over cannabis hebben, over softdrugs, maar dit is er maar één van de 250. En in die cannabis zit zoveel werkzame stoffen, dat we zeggen van nou, dat moet langzamerhand uh, op lijst één. Maar ja, dan moet het op de een of andere manier gecontroleerd worden. Het zijn allemaal kleine leveranciers die ja. illegaal leveren natuurlijk, dus dat kan niet. Nee. We hebben wel laboratoria, maar die zeggen, ja, maar wij willen het het speel niet in huis hebben. Want dan maken we ons zelf schuldig aan strafbare feiten. Ja. Dat is ook een reden. Een belangrijke reden voor mij om te zeggen... Van, laten we het nou anders organiseren. Laat de overheid of onder auspiciën van de overheid... nu zelf cannabis gaan Ja, dat... Hoe ziet u dat voor zich? De komende dag is, dat, uh, is het congres. Ja. Uh, in, uh, in de jaarbeurs in Utrecht ja. wordt, het, uh, wordt het gehouden. Ja. Er zijn daar meerdere. Richard Branson die heeft zelfs een bijdrage gelopen. Ja. Ja, de Britse ja. Richard Branson. Ja, wat gaat ja. die daar? Wat, wat, wat doet hij ja, daar? Nou ja, er dus staan kennelijk goede contacten tussen de organisatoren van dit congres en hem. Dus, uh, ja. en, en hoe staat hij dan daarin? Heeft u enig idee? Nee, ik weet niet helemaal okay. wat zijn gedachten daarover zijn. Ik vroeg me af. Maar in ieder geval. Daar uh, ga je een pleidooi houden voor die gelegaliseerde teel. Ja, niet voor legalisering overigens. Ik ben, uh, laat ik zeggen, niet een voorstander van legalisering. Ik ben een voorstander van regulering. Hè. Dus uh, waar om het een helemaal vrij in? te geven... Ja, kijk, sommigen zeggen van ja, alcohol, tabak is veel uh, schadelijker... Uh, daar zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Dat geloof ik allemaal wel. Maar dat wil niet zeggen dat we dezelfde fouten moeten maken... als bij alcohol en tabak. Bij alcohol zijn we teruggekomen op de ingeslagen weg. Bij tabak nog veel sterker. Dus ja. laten we nou die twee ook als voorbeeld nemen... hoe we het beter kunnen regelen. Dus ik ben voor regulering. Dus voor onder auspiciën geteelde uh, cannabis. Dat, dat, dat experiment dat hebben we al lang. Hè. In Veendam maken wij de medicinale wiet. Uh, dus er zijn al door de overheid gecontroleerde plantages. Dus dat is het model wat mij voor. Ja. En wat is dan, dan de grootste, het grootste voordeel van? Dat je, dat je weet wat er in de wiet zit? Uh, dat is één van de voordelen. Je kunt het THC-gehalte makkelijk beïnvloeden als je dat wilt. Ja. Uh, je haalt het uit handen van de georganiseerde misdaad. Ja, ja, ik zit te twijfel. doe je dat? Want op het moment dat je de THC-gehalte naar beneden gaat brengen... en mensen willen dat hebben... dan gaat het dus alsnog het illegale circuit in... om uh, met hogere THC nee, te krijgen. Ik geloof het niet. Ik geloof, als ik met mijn eigen studenten spreek... dat ze eigenlijk zelf ook niet tevreden zijn over dat THC-gehalte. Omdat Vroeger was het gezellig een jointje roken... maar nu is het een paar trekken en dan zit je hartstikke vol. Ja. Ja, dus ze uren. ja, ze compenseert. Dus dat, dat, het is helemaal niet gezegd dat, dat de consument dat, uh, liever die zwaardere middelen heeft. Integendeel zou ik zeggen. Oké. Okay. Je denkt dat, dat, dat er de ja, juist behoefte is ja, aan minder zware... Ja, dat denk ik, ja. Waarom is het dan de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden? Ja, dat, uh, dat zal misschien een commercieel doel aan einde gehad hebben. Uh, ik weet niet, er is natuurlijk... Uh, je streeft altijd naar de meest gezonde rassen en dergelijke. Dat zal misschien ook een inherent proces geweest zijn. Ik weet niet of Wageningen zich daarmee bemoeid heeft. Nee, Sommige ja. mensen zeggen, ja, met zo'n instituut als Wageningen in de nabijheid... dan is het logisch dat het, die, die gewassen veredelen... Ja. Ik weet het niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet bijna zeker dat er op de markt niet behoefte is aan dit soort sterke middelen. als nu af en toe verschijnt. Okay. Dus het zou in ieder geval de gezondheid zou ja. kunnen. Dat zou voor aforderen. mij het belangrijkste argument zijn. Hoor. Dat we zeggen van. nou ja, wat is nou het doel van die verdragen? Dat is bestrijding van de misdaad met betrekking ja. tot drugs. En het streven naar een, een klimaat waarin de volksgezondheid. beste gediend is. Maar ook de bestrijding van die, van die criminaliteit. Dat jouw vakgebied helemaal is. In Amerika zeggen ze juist van. ja. Het levert zoveel op. En de georganiseerde misdaad. Die gaan dat echt niet zomaar opgeven. Nee. Zou dat dan hier ook niet krijgen? Als ze weten waar ja, die kassen staan. Zeker. Ja, nee, dat zeker. vormt alleen maar een gevaar voor de mensen die die kassen runnen dan. Absoluut, absoluut. Dat dus hoe ga je dat voorkomen? Ja, dat, daar zul je wel heel goed over na moeten denken hoe dat zal moeten. Nee, dat, ik ben ook zeer benieuwd. In Amerika zijn de twee staten die het vorig jaar gelegaliseerd hebben. Ze hebben natuurlijk daar wel de weg van de geleidelijkheid betracht. Want in 19 andere staten zijn uh, wietplantages op medicinale basis. Ja, en hoe ze dat doen, dat zouden uh, ja, we Maar is, hoe groot zijn die kassen daar? Oh, enorm, enorm. Ik bedoel, het gaat in, in Colorado wel over een bevolking. En Washington ook. Uh, ook nog die veel groter is dan de Nederlandse bevolking en veel meer percentage ligt veel hoger van de gebruikers. Ja. En is daar dan aangetoond dat het meer uit handen gaat van de georganiseerde staat? Ja, bestaat, zeker, dat het zeker. Zeker, Ja, die hebben, uh, laat ik zeggen, door de overheid gecontroleerde plantages en straks ook door de overheid gecertificeerde winkels. Dat zijn hun koffie shops. Ja, maar goed, dat, dat zegt niks over dat, nee. dat ze niet beroofd worden, of nee, gevallen nee, worden nee, nee. of op andere manier onderdrukt nou ja, worden. dat, dat je zal u, toch weet je via de weg... dat daar aanpakken. Nou, dat zal via de weg van de geleidelijkheid moeten. Wij denken altijd hè, we, Vaak wordt hier het model van de drooglegging gehanteerd. En wij denken altijd dat in 1926 gezegd is... van nou geven we alcohol helemaal vrij. Maar dat heeft men ook heel geleidelijk gedaan. Hij heeft men eerst aan de federale staten overgelaten. En vervolgens is langs de weg der geleidelijkheid is die die georganiseerde misdaad teruggedrongen. En is het een, een, een gewoon regulier middel geworden. En ik denk dat we daar hier ook naar moeten streven. Dus dan is zo'n initiatief als wat de gemeente Utrecht wil... Past dat is van een begin. Dat is past relatief klein. Ja. En als dat steeds ja. meer op gemeentelijk ja. niveau wordt ja. uitgebouwd... dan krijg je ja. eigenlijk allemaal kleine plantages. Ja. Ja. ja, dat past heel goed. Nee, want het gevaar wat je schetst... Ik ken wel wie telers Ja, die, die worden af en toe geript natuurlijk. Ja. Dat, is, dat is absoluut duidelijk, ja. ja. En ja, of je dat kunt voorkomen als het wat groter en nee. onder overheidse uh, komt. Dat is dan maar de vraag. Uh, nee? Ja, daar zul, je, daar zul je maatregelen voor ja. moeten nemen. Ja. Absoluut. Het is niet zo dat die enorme politiecapaciteit die nu uh, f, ja, min of meer verloren gaat. Misschien mag ik dat niet zeggen. Maar met opsporing en vervolging. Uh, dat je een deel daarvan zeker moet reserveren om de teelt veilig te stellen. Ja. Maar de overlast op straat, denk je, die zal minder gaan worden. Ik denk dat de overlast op straat helemaal niet groot is. Niet groter dan van de Efteling. Ja, ik mag van <lacht> vergelijking niet maken. Die wel. Alleen, ik zeg, qua voor en, en, en ik zeg mijn al, maatschappelijke acceptatie gaat ja, misschien een ja, beetje Ja, maar dat is, de, ja, dat is vanwege de... ja, ja. Dat, dat doen wij zelf, hoor. Die, die, die koffieshops in een ja. kwaad daglicht stellen. Dat Die positie hadden ze in ja. de jaren Nee, 70. maar goed, je kind op z'n ja. achter naar de Efteling sturen is prima, maar je kind op z'n achter naar de koffieshops sturen is toch net Ik weet niet wat voor hem is. <laughs> ja, dat, ik moet zeggen dat, uh, dat de achtbaan nee, is ook nee. niet mijn favoriet, maar... Nee, maar goed, ik begrijp nee, wat dat is helder. Maar kijk, in elke stad, ik bedoel, ik woon in Groningen en we hebben de binnenstad van Groningen prachtig voor elkaar. Er zijn de auto liel gemaakt, er zijn gele steentjes gelegd, er zijn allerlei attracties, er zijn ongelooflijk veel kroegen. Ja, dat trekt, dat trekt mensen, dat weet ja, je. Maar hoe zit het daar met de coffeeshops? We hebben er en 14 overlasten. in Groningen. 14. Niet meer en niet minder. We hebben een beetje gekeken wat de lokale behoefte is, met af en toe nog eens een verdwaalde Duitser. En dus de, we streven naar 14 coffeeshops. Dan is het, laat ik zeggen, mooi verspreid. Krijg je geen wachtrijen voor de, voor de coffeeshops. Dat is natuurlijk in Maastricht het grote probleem. Ja. Dat je daar wel, ja, de, de, drommen mensen soms hebt. Ja, nou ja, dan zul je, misschien, zul je er iets meer moeten hebben. Ja. Uh, misschien iets, iets beter gespreid. Maar daar, daar valt echt wel aan te ontkomen. En bovendien zijn het maar een paar mensen die daarover klagen. Ik bedoel, de horeca in Maastricht... die zal je echt niet horen over uh, al die buitenlanders die daar komen. Nee, die het varen zijn vooral de Maar die zich ook ja. buiten de parkeeroverlast... zich ook nog wel eens geïntimideerd voelen. Ja. Door... Als, ja. door Mensen die of stoont in een steeg liggen of, uh, ja, of dat er cannabisgebruikers zijn, het waren. Ja, een dat, blijft de, dat ja. blijft de discussie. Dat zeggen ja, ondernemers ja. ook van, de, wij, dat zijn niet onze gasten die ja, dat doen. Ja, ja, ja. ja. ja dat ja, is, die, ene dat is mijn indruk in ieder geval wel. Wat dat betreft heb ik ook altijd bezwaar tegen uh, drugstouristen en dergelijke. Er is een heel belangrijk verschil tussen toeristen. en de harddrugstouristen. Ja. Dat is een, een wereld van verschil. Mijn studenten roken. Het zijn gewoon intelligente mensen die zomaar halen hun tentamens op de cannabis. Maar dat weiger ik tot nu toe. Maar dan doen ze het wel met mate, denk ik. Nou, daar sta ik soms versteld van. Daar sta ik soms versteld van. Ja, ik heb bij het uh, debat op twee een discussieprogramma op televisie. één keer over de, over de wietpas. Okay. Daar hebben we een discussie over gevoerd. En dat waren een aantal mensen waarvan ik achteraf dacht van nou... Die hersenen zijn wel degelijk aangetast door ja. de grote hoeveelheid Ja, dan. ja cannabis die ja. er is genomen, want ja. die kon geen normaal gesprek okay. met een ander meer voeren. Ja. Ja. Dus dan denk ik wel, en voor die, een beetje een, schadelijk had, is het wel. Je had ook een nulmeting gedaan, dus je hebt ze ook gezien. Ja, voor misschien dat maar, ze als kinderen ook al zo. <laughs> Daar heb je het punt. Nog even over die, uh, als het inderdaad onder auspiciën van de overheid zou worden geteeld. Hoe, hoe is dat dan het vervolgtraject? Er komt gewoon de koffie -shop eigenaar, die komt bij ja, zo'n pantage aantal... aan die van de gemeente is... en zegt van ik heb zoveel nodig... en dan krijgen ze zoveel mee. Ja, ja dus de koffieshop zal moeten verantwoorden... waar hij zijn wiet vandaan haalt. En de hoeveelheden die hij verkoopt... dat zal allemaal uh, wit gemaakt moeten worden. En, uh, zodat je kunt zien... waar de, de, de, de handelsstromen vandaan komen. Ik wil zo meteen verder praten daarover. Ook wat, het, wat de eventuele gevolgen zijn voor het gebruik van cannabis. Of het meer of tot minder gebruik ja. uh, zal gaan leiden. En, en dus tot meer of minder uh, bezoek aan de coffeeshop. Maar laten we eerst naar muziek gaan luisteren. Wij vragen natuurlijk altijd onze gasten om uh, hun muziekkeuze op te geven. Jij kwam met Lou Reed aan. Ja, nou ja, kijk... De als mannen... eerbetoon? Of? Ja, een beetje ja? wel. En toch ook wel iemand die echt van het leven genoten heeft. Die wist wat de genotsmiddelen inhielden. Ja. Um, als hij, hij getest was, waren er wel wat sporen absoluut, aangetroffen. Dat ja. Ja. Ja. Mag hem me misschien niet als voorbeeld stellen. Maar het geeft ook wel aan hoe je onder invloed van genotsmiddelen... en in zijn geval alcohol en, en, en, en drugs... tot enorme prestaties kunt komen. Ja. Laten we gaan luisteren naar uh, het nummer... Walk on the Wild Side. The Holly came from Miami F.L.A. Hitchhiked away across the U.S.A.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 De muziekkeuze van mijn gast van vannacht... hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit in Groningen... Jan Brouwer met Lou Reed en Walk on the Wild Side. Radio 1, Casa Luna. Komende dag is er een uh, congres in Utrecht en daarin, dat heet de Transparante Keten. En daarin gaat het over mogelijkheden te zoeken om het softdrugsbeleid te moderniseren. Jan Brouwer heeft zich daar al jaren in verdiept en komt niet zozeer met plan om te legaliseren als wel om het te beter te reguleren. Ja. Hè? Dus ja. beter te regelen... en ja. in ieder geval onder auspicie van de overheid... te zorgen dat de wiet geteeld gaat worden. Om daarmee ook alle tegenstrijdigheden... in de wetgeving die er nu zijn... Ja. en mogelijkheden voor coffeeshopshouders uh, op te lossen. Er komen aardig wat uh, tweets binnen. Onder meer over... Uh, in hoeverre je nou uh, moet aangeven... wat er wat er in de wiet zit. Om, het even, om een aantal tweets even ja. samen te stellen. Iemand ja. heeft het over de wet Camulet. Ja. Van, wat is dat? Ik, dat zegt me niks. Ja, dat is een, een constructie... die Hester Kooistra heeft bedacht... om de koffieshophouders van een voorwaarde in de gedoogrichtlijn te bevrijden. Ze mogen geen reclame maken. Maar zij pleiten ervoor om koffieshophouders de bevoegdheid te geven... om aan te geven... Wat ze verkopen. Dus een, een soort bijsluiter. Een medicinale bijsluiter te geven. Wat uh, de bijwerkingen kunnen zijn. En waartegen het exact. zou kunnen helpen. Exact. Gewoon zoals je normaal ja. van een paracetamol. Exact. Een bijsluiter exact. hebt. Okay. En ook wat het THC gehad. Is, um, en op die manier is het medicinaal en kun je ja, dus de hele wetgeving ik, ja, ontwijken? Ja, dat zou een mogelijke oplossing van het probleem zijn. Dus uh, dan zit je eigenlijk een beetje op de Amerikaanse toer... dat je de kant van de medicinale wiet op gaat. Ja. Uh, het is wel zo dat in Amerika uh, de medicinale wiet alleen op doktersvoorschrift wordt uh, ge gegeven. En dat zou dan in het geval van het coffeeshop in ons geval nog niet zo zijn. Hè? Dat is ook wel een beetje een uh, tegenstrijdigheid, ja. zou ik zeggen. Dus de vraag is maar goed, of dat zou kunnen lukken op die manier. Ja, maar het is wel interessante. Interessante gedachte, de wet Camulet. Camulet is een oud woord voor vredespijp, heb ik begrepen. Dus, kijk eens aan. Ja. Ja. Maar sowieso, een, een, een inhouds of hoe zeg je dat? Wat, wat er allemaal in de wiet zit. Zou dat, als het gereguleerd wordt... zou dat wel iets zijn wat je moet gaan aanleveren? Nou, ik vind haar gedachte dat je daarmee... de consument betere bescherming biedt. Hmm. En dus dat je ook... Maar um... niet alleen een bijsluiter, maar gewoon wat, wat erin... wat het Zeker. gehaald is van alles, wat Zeker. er in die wiet zit. Betekent ook dat je... Kijk, maar dat kan eigenlijk alleen maar als die overheid dat gaat delen. Want hoe moet je anders aangeven... geen, geen laboratorium dat het wel wil, wil checken... want die maakt zich schuldig aan strafbare feiten. Ja. Dus dat betekent dat je een andere weg moet inslaan. Maar het zou wel heel goed zijn. Het zou ook betekenen dat je in een koffieshop een groot voordeel hebt... want je weet wat je koopt. Terwijl als je bij een straatdealer koopt... ja, dan kan het rotzooi zijn, kan het van alles zijn. Dus ik denk dat dat een hele goede uh, maatregel zou kunnen zijn... Wat doet het met het gebruik van... Uh, cannabis. Dat is heel Zou moeilijk er te meer zeggen. Komen? Nee, dat is heel moeilijk te zeggen. Want dat ligt een beetje voor de hand, hè? Ja. Je denkt dat is dan makkelijker ja. te verkrijgen. Ja, men heeft natuurlijk jarenlang tegen Nederland gezegd: jullie hebben een coffeeshop-experiment, bij jullie zal er een explosieve groei van de cannabisgebruikers plaatsvinden, is niet gebeurd. Ja. Sterker nog, in Amerika wordt er meer gebruikt dan ja, in Nederland. Er zijn landen die een heel repressief beleid hebben en die een veel hoger percentage gebruikers hebben dan wij. Ja. Maar er zijn ook landen die een repressief beleid hebben die lager zitten dan wij, bijvoorbeeld de Scandinavië. Landen. Dus dat zegt niet zoveel? Nee, dat zegt niet, nee. Niet, niet, niet alles in ieder geval. In Scandinavië zal het ook ongetwijfeld samenhangen... met de, de ransonering van, van de alcohol. Ja. Dus het, het hangt er heel sterk vanaf wat de positie van een land is. Uh, hoe het zit met andere genotmiddelen en dergelijke. Nou ja, Wat in Nederland wel opvallend is ten opzichte van het buitenland... is dat wij veel meer 15, 16-jarigen hebben die ja. cannabis gebruiken. Ja. ja, dat is... En als het natuurlijk nog makkelijker voorhanden is allemaal... Ja, ja. ja, hoe... ja. Dat moet je niet willen, denk nee, ik. Nee, nee, nee, nee. Maar daarom ben ik ook niet voor legalisering. Hè? Dat is één van de redenen waarom ik niet voor legalisering ben. Dan kun je voorwaarden blijven stellen aan bijvoorbeeld de leeftijd. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook in het kader van legalisering wel. Maar uh, wij zijn daarvan teruggekomen. Vroeger mocht je uh, in koffieshop 16-jarigen ontvangen. Dat mag al lang niet meer. Nee. En daar staat echt een uh, de sluitingsstraf op, hè? onmiddellijk. Maar goed, uh, we ja. weten allemaal dat dat wel eens gebeurt, laat ik het zo zeggen. Toch? Uh, nee. Nee, ben ik, dat echt? Ben, ik, nee, nee, ben ik niet met je eens. Nee, daar wordt strikt op toegezien. Echt gezien. waar? Ja? ja, echt waar. Echt waar. Maar uh, het is toch net als met sigaretten. Dan vraag je toch even die oudere boeren om het zou voor je te zijn. halen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Maar het, het, het lijkt mij echt bijna onmogelijk... dat 16-jarigen in coffeeshops komen. Okay. Dat bestaat. Dus is het, te, het via daarmee via. Loopt hun, Want het hun... feit is dus wel dat er steeds meer 15, 16-jarigen ja, gebruiken. Dus ja, ze komen ja, wel op een bepaalde ja, manier aan hun wiet. Ja, ja, ja. ja. Maar dat gaat dan via via? Niet dat via gaat via, shopters, via via. Via koffieshop. Ja. Ja. Ja. Nee, ik, ik hoor dat wel. Hoor, van. Ik heb inmiddels kinderen die in de twintig zitten. Maar uh, uh, ik hoor wel van collega's die jongere kinderen hebben. En, en met name in het westen van het land is dat een groot probleem. Ja. Ja. Als je niet meedoet. He, sterk, he, dat, dat, dat is zelfs de trend. Dan ben je eigenlijk wel een loser. Dus uh, ja, het is lastig. Lastig ja. om nee aan te optrekken. Want ik wil... Ook kan je vragen, op het moment dat je nou uh, de, de, het aantal opnames of het aantal aanvragen vanwege verslaving is ook maar aan het stijgen en aan het stijgen. Is daar dan ook weer het verschil tussen legalisering en regulering waarvan je zegt met legalisering heb je kans dat het gebruik inderdaad verder toeneemt en dat het dus tot meer verslaving leidt? Ja, ik denk als je gaat legaliseren... dat je laat ik zeggen, heel goed voor ogen moet houden... wat wij met betrekking tot alcohol en tabak hebben gedaan. Dat je het niet gewoon vrijgeeft zoals we het met die twee middelen ja. hebben gedaan. Dat je hele strikte voorwaarden stelt aan hoeveelheden... aan, aan, aan uh, leeftijdsgrenzen en dergelijke. D66 heeft het in het uh, alternatieve ja. begroting staan hè? in hun, ja, ja, hun ja. programma. Over ja, dat ze zeker. vinden dat het ja. moet legaliseerd ja. Ja. moet worden. Ja. Nou, het kan Ook vanwege de belasting die je dan... Zeker. Ach, zeker. Dat is miljoen opgelopen. Zeker. Ik. Ja, de politiecapaciteit natuurlijk. Er ja, gaat een enorme hoeveelheid politiecapaciteit mee verloren. Uh, een heleboel ambtenaren binnen gemeenten die zich ermee bezig moeten houden. Uh, allerlei onderzoeksbureaus die zich ermee bezig houden. Ja, daar gaat echt heel veel geld in om. Ja, maar vanwege het gezondheidsaspect zeg jij niet doen. Niet volledig vrijgeven, nee. Dat nee. zou ik niet doen. Ik zou, ja, iedereen is altijd zo tegen dat gedogen. Dat maakt het wel heel erg eh, moeilijk om maar greep op te krijgen. Maar ik vind het niet zo'n gek systeem. Je stuurt een signaal uit. van Denk eraan, we kunnen het niet tegenhouden. Dus als je het wilt hebben, dan koop het daar. Daar is die kwaliteit goed. Krijg je er misschien straks nog een bijsluiter bij. Maar je moet wel een signaal doen uitgaan. Van, denk eraan, er zijn risico's aan verbonden. Je, eh, je weet wat je doet. Ja, ja. Dan zit het in de kwestie, in de sfeer van voorlichting natuurlijk. Hè, van, uh, om daarmee om te gaan. En dat uh, is ons met andere middelen aardig gelukt. En natuurlijk is er een leeftijd waarin dat eventjes explosief toeneemt. Maar dat zie je ook bij mijn studenten na 20ste 21ste neemt dat ook weer drastisch af. Nee, dat wordt natuurlijk ook wel, wel aangehaald als argument van ja, maar dan gaan ze van de softdrugs, komen ze heel makkelijk in de harddrugs terecht. Ja. Is dat ooit aangetoond? Nee, is nooit aangetoond. Nee, men heeft uh, men spreekt wel van domino effect of de gateway drug. Maar dat is eigenlijk nooit aangetoond. Omdat op gegeven moment werkt het niet meer. Wil je wat sterkers? Nee, ik geloof niet dat dat echt speelt. Nee, nee, nee, nee. Althans, wetenschappelijk is het nooit aangetoond. Nee. Er zijn allerlei vooronderstellingen met betrekking tot cannabis. Ook dat de, de, de, de psychische gesteldheid heel erg sterk zou afnemen. Ik hoorde het jou net ook zeggen. Nou, er zijn psychiaters die hebben dit jaren gevolgd. En met name wat men in het begin zei. Uh, het aantal schizofrenie-patiënten zou enorm toenemen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, er is een, terug, een, een terugloop van schizofrenie-patiënten in Nederland. Geweest. Dus als het werkelijk dat effect zou hebben ja. gehad... zou dat aantal veel hoger moeten liggen. op het moment dat mensen wel hulp zoeken vanwege verslaving... gaat het wel bijna altijd om psychoses waar mensen in terechtkomen. Ja. Ja. Dus dan heeft ja. het wel degelijk... Ja, tuurlijk. Dat komt, voor, dat komt absoluut voor. Maar ja. hangt het dan gewoon van de persoon af? Ik en verslavingsgevoeligheid? Constitutie... Ja. Of misschien uh, sowieso de hersens dat je gevoeliger uh, uh, bent voor psychoses? Ik ben absoluut geen specialist op dit gezondheidsterrein. Nee. Maar wat ik van psychiatrisch begrijp... Uh, is dat inderdaad aanleg, constitutie... Ja. Dan terug naar, naar het beleid, want dat is wel natuurlijk jouw vakgebied ja. en, en de regelgeving daar omtrent. Hoe gaat dat de komende jaren lopen? Want nou, we hebben natuurlijk op dit moment nog minister Opstelten, die ook met zijn vermaarde wietpas op te proppen. Uh, ja, dat was een groot succes. Dat was, was ja. een heel groot succes. <laughs> daar heb je destijds ook wel over geladen, uitgelaten ja. dat dat absoluut niet ging werken. Nee. Uh, volgens mij, we zijn op dag 1 dat de witpas werd ingevoerd... in de zuidelijke provincies van Nederland, in, in Noord-Brabant en in Limburg. Gingen natuurlijk alle journalisten aan mas naartoe ja. om te kijken wat het effect zou zijn. De ja. angst was dat het tot veel meer ja. straatoverlast zou leiden. En dat ja. leidde tot een volgend gesprekje. Ze moeten gewoon geen witpas doen. Dan, dan, dan heb je ook minder overlast op straat. Zo gaan ze meer, meer overlast veroorzaken. En goed, jij gaat er wel voor zorgen dat mensen zometeen weer wiet kunnen kopen, illegaal op straat. Ja, ik ga, ik ga niet een, een zomaar mensen verkopen hier, maar ik, ik heb gewoon genoeg wiet. Dat wat ik weg kan, doe ik gewoon weg. Dat zeg ik gewoon voor de politie, ze mogen mij aanhouden of wat dan ook, maar ik laat niemand zonder wit. Je kan niet hier staan voor de hoek, wachten totdat iemand met witte pas komt en dan hopen we hij voor jou kan halen. Kan je niet zitten op te wachten. Zo gaat het dus zometeen. Buitenlanders moeten naar jou toe komen om wiet te kunnen kopen. Ik hoef niet alleen maar buitenlanders. Ook Nederlanders kunnen bij mij komen hoor. Het is niet alleen maar uh, buitenlanders. Wel goede zaken voor jou? Het kan wel, maar uh, dan heb je ook veel controle, heb je ook veel gezeik, veel overlast. veel mensen achter jou, begrijp je? Daar heb ik ook geen zin in. Maar ja, ik zeg het nogmaals. Als iemand mij komt voor wiet, ik geef gewoon wiet. Hele sociale jongen. Niet dat iedereen sociaal. goed ja, voor heeft. Maar goed, <laughs> dit was de angst dat zou gebeuren en ja. dat is ook wel gedeeltelijk bewaarheid ja. gebleken. Ja, eh, maar jij vond het wiet pas vanwege een andere reden. Ja, om vele redenen vond ik dat het niet kon. Dus als je verplichtingen wil opleggen aan ondernemers... dan heb je daar de wetgever voor nodig. En dat kan niet het OM in zijn eentje doen. Dat gaat niet. Dus juridisch waren er allerlei haken en ogen aan. Op basis waarvan het niet kon. En uh, uiteindelijk is verstandig genoeg de zaak ook teruggetrokken. Ja. Kijk, die, die vraag naar cannabis die is vrij inelastisch. Dus welke, welke maatregelen je ook neemt... die vraag die zal niet afnemen. Uh, je zou hooguit... Uh, Um, een aantal mensen kunnen weerhouden van het gebruik. Maar dat, ja, dat moet je volgens mij toch meer in voorlichting zoeken... dan in dit soort van maatregelen. Het is overigens wel zo, we hebben de, de i ingevoerd, dus dat, dat de ingezeten alleen nog maar mogen kopen... en om dat te kunnen controleren had je die wietpas... Um, dat op grond van die I die er nu nog wel is... het aantal buitenlandse bezoeken wel is afgenomen. Dat, dat, dat, ja, ja, dat wel. Wel. Ja, ja, dat wel. Ja, dat wel, ja. Maar die vraag. I heeft ze de tijd gehad, hoor. Dat, wat daar gebeurt, kan helemaal niet. En we, we hebben, het is, is niet de tegenstelling ja, he? He? ja, het is niet ja. de tegenstelling buitenlanders niet-buitenlanders. Ingezeten en niet-ingezeten. Maar in de praktijk blijkt het wel degelijk buitenlanders niet-buitenlanders ja. te zijn, dus... Ja. Nog een vraag van iemand via Twitter. Kunnen we nog een net mooi meenemen voordat het kort voor één is? Wat VOC betreft en dat is dan niet de oude handelsmaatschappij. Nee, ik maar ken de hem heel goed. Vereniging. Wat? Staat uh, je oh, nou, in oh, ieder geval oh, je me, in. Maar goed, ja. zij zijn voor Mons, ja. Regulering. Ja, wat VOC betreft kan regulering de achterdeur niet zonder het recht op eigen tilt. Wat vind je daarvan? Uh, nou ja, dat gedogen we, eigen teelt natuurlijk, ja. die vijf plantjes. Dus ik begrijp niet helemaal wat, wat, wat, wat, wat de dat vraag de is. Oh, de koffieshop zelf telen. Ja, dat zou kunnen, mits dat gecontroleerd wordt door de overheid. Daar, daar is op zich geen bezwaar tegen. Wie het teelt, daar hebben we ook nog helemaal ja. geen, geen voorstellen over gezien. Dus uh, daar zou ik zelf geen bezwaar tegen hebben. Ja. Uh, of de koffieshophouder dat zelf moet willen, is de vraag. Maar het, het zou kunnen, mis het maar goed gecontroleerd wordt. Want, waarom zou je het niet doen? Nou ja, bezien? kijk, ten eerste de beveiliging. Heel ten kort hoor. Ja, de beveiliging en ten tweede... we, we willen wel graag de handelstromen controleren... Ja. Dus die overheid moet daar hoe dan ook een rol ja. in spelen. Ook vanwege het gezondheidsaspect. Ja. Goed, nou we hebben in ieder geval even de, de lijnen geschetst. Hè, voor wat zeker, het uh, beleid zeker. is ja. wat Jan Brouwer betreft. Mijn gast van vannacht. Uh, die gaat zometeen naar huis. Want morgen natuurlijk fris en fruitig zijn uh, voor het congres. Waar je gaat praten. Zometeen in de tweede uur wil ik het graag hebben over uw ervaringen thuis. Met Softdrugsbeleid. 0800 1121 is het nummer. Tot zometeen. Ik ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, en ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. CRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4, aflevering 72, 1978. MUZIEK ah. En dan punt drie van de agenda, het jaarverslag. Ik heb geen jaarverslag bij de stukken aangetroffen. Kan dat? Dat kan, voorzitter. Ik ben er nog niet aan toegekomen. En de jaarverslagen over 1975 en 1976? Die wilde ik tegelijk doen. Mag ik daar een opmerking over maken, voorzitter? Ik ben wat later. Meneer Zolder, we zijn blij dat u er bent. We zijn vast begonnen, maar u hebt nog niets gemist. Meneer de Groot, het moet mij van het hart voorzitter, dat wij ons op het departement wel eens zorgen maken over het uitblijven van de jaarverslagen van de directeur. Ik kom net uit ketelhaven, maar wat we daar voor problemen hebben. Oh, niet te beschrijven. Ik vraag mij af, voorzitter, of het departement geen gewichtige zaken heeft om zich zorgen over te maken. Nee, ik vertel het straks. Wel. Die zijn er ook. Maar als ik begin oktober het departement waarschuw dat er geen geld meer is. <klaars> en een extra subsidie aanvragen om in ieder geval de continuïteit in het werk te verzekeren. Dan krijg ik nul op het rekest. Omdat er geen geld meer was. Dat maakt u mij niet wijs. U maakt mij niet wijs dat het departement niet nog ergens een potje heeft... waaruit dit soort noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen worden. Nee, dat hadden we niet. Wil ik u dan eens wat zeggen? Dan schiet ik niet tekort, maar dan schiet u tekort. Want de consequentie was dat ik tegen de in moest zeggen... Dat het geld op was. Hebt u wel eens uitgerekend wat dat het rijk kost? Dat is niet mijn probleem, dat is uw probleem. Het is uw verantwoordelijkheid om de subsidiegelden zo over het jaar te verdelen... dat deze situaties zich niet voordoen. Weet u eigenlijk wel waarover ik praat? Ik dacht dat ik wel wist waarover ik praat. Wij praten over een subsidie die hoger is dan voor welk museum ook. U praat over een fooi. En als u daar geen verandering in brengt... duurt het nog dertig jaar voor het museum is afgebouwd. Ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling van de minister is. De minister heeft niet alleen de zorg voor uw museum. Maar de minister heeft de plicht ervoor te zorgen... dat de gelden doelmatig besteed worden. En zoals het er nu voor staat... denk ik er ernstig over om een andere baan te nemen. Zegt u dat maar tegen de minister. Voorzitter, ik stel voor om die laatste opmerking van de directeur... niet in de notulen op te nemen. Waarom niet? Ik vind haar wel degelijk van belang. <kwijls> Omdat ze niet ter zake is... Ik ben dat met koning eens. Ik zou het ook zeer op prijs stellen. Dan toch alleen als de directeur daarmee instemt. Wat mij betreft kan ze ook wegblijven. Waarom wou je nou dat je opmerking van Elko niet in de notulen werd opgenomen? Omdat je alleen met aftreden moet dreigen als je het ook werkelijk van plan bent. Ik had dan de indruk dat het hem wel degelijk ernst was. Nee, het was hem geen ernst. Hij reageerde af omdat hij een opmerking kreeg over dat jaarverslag. Bovendien had hij geen poten om op te staan. De groot had gelijk. Ze kunnen onmogelijk halverwege het jaar de subsidie verhogen... omdat Elko er niet meer uitkomt. Ik dacht dat ze zich wel twee keer zouden bedenken... voor ze iemand als alcoholiet te gaan. Dan kunnen ze het museum wel vergeten. Het interesseert ze toch geen bal. Dat ben ik niet met je eens. Voor Elko een ander en bovendien, wat praten we over? Over een veredeld Madurodam. Dat weet ik zo niet. Ik vind het toch wel verrekt belangrijk dat het publiek in de gelegenheid wordt gesteld... zich op deze manier een beeld van het verleden te vormen. Ja, dat is toch ook onze taak. Kom jij wel eens in een museum? Niet nooit. Maar moet dat dan? Want wij zijn geen publiek. Alleen zoiets zeg je niet. Het is verschrikkelijk. Wat? Het artikel van Bart. Heeft Bart een artikel geschreven? Ik dacht dat hij nooit iets schreef. Maar nu heeft hij een artikel geschreven. Het is allemaal seks, als je Bart moet geloven. Seks? Ja, seks. Hoe kan dat nou? Dat is toch helemaal jullie vak, niet? In ons vak kan alles, maar hier geloof ik geen bal van. Waar gaat dat artikel dan over? Het is een commentaar op tien regels uit een middeleeuws dierdicht. Elk woord is een dubbelzinnigheid. Ongelooflijk. Een worst is een lul en een put is een kut. Alsof je nog in de eerste klas van de middelbare school zit. Het zou iets voor Frans zijn. Maar Het is toch niks voor Bart? Het is springvloed. Zo heeft hij het op college geleerd. Als het Bart niet was, zou je geloven dat het een parodie op springvloed was. Maar wat heeft dat dan met jullie vak te maken? Niks. Helemaal niks. Bart zal dat dan toch wel vinden... Je doet alsof je iets verschrikkelijks overkomen is. Maar zo erg is dat toch niet? Hij heeft er 18 jaar aan gewerkt. Nou, dan zeg je dat je het prachtig vindt. Wat doet dat er nou toe? Kan dat nou? Maar waarom kan dat niet? Omdat ik het niet prachtig vind natuurlijk. Hey, uh, je hoeft niet tegen me uit te vallen. Ik heb dat artikel toch niet geschreven? Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik het prachtig vind. En hij weet ontzettend veel. Meer dan wie ook. Maar hij heeft het kapot geschreven. Dat is het belazende. Nou, zeg dat dan tegen hem. Nee. Nou, ik kan je niet helpen. Nee, jij kunt me niet helpen. Ik had dit alleen totaal niet verwacht. Toen ik kreeg, dacht ik dat het verdomd goed zou zijn. Maar is er dan helemaal niets in dat je goed vindt? Eigenlijk niet. Het gaat in tegen alles wat ik over de middeleeuwen denk. En onder het vak versta. Wat ga je doen? Mijn aantekeningen uittikken. Ah, maar je gaat toch niet weer aan het werken? Je gaat nou toch zeker slapen? Ik tik eerst mijn aantekeningen over. Hoe lang duurt dat dan? Dat kan ik nou nog niet zeggen. Maar dit is dus toch te gek dat je nu ook al je slaap gaat opofferen aan dat bureau. Het lijkt alsof het steeds gekker wordt. Zolang ik ze nog niet heb uitgedikt, slaap ik toch niet. En ik dan? Denk je dan helemaal niet aan mij? En jij kunt er wel gaan slapen? Hoe kan ik nou slapen als ik op jou ligt te wachten? Dan ga ik wel in het kamertje slapen. In ieder geval tik ik eerst mijn aantekeningen uit. Bart. Ik heb je artikel gelezen. Ik heb twee fundamentele bezwaren. En nog een aantal kleinere, maar die hangen daar bijna allemaal mee samen. Heb je nu tijd om over te praten? Ja, natuurlijk. Hier? Ja, maar. Um, de strekking van het artikel is dat het gedachtenleven van de middeleeuwen overheerst wordt door seksualiteit. Is dat juist? Zo zou ik het niet willen stellen. Seksualiteit speelde een grote rol. Een grotere rol dan nu? Dat weet ik niet moet het moeilijk zijn om een gedicht te vinden uit deze tijd... waarin zoveel dubbelzinnigheden staan als jij in dit gedicht hebt gevonden. Ja, daar weet ik niets van, dat heb ik niet bestudeerd. Dag Maarten, dag Bart. Dag En poëzie had toen natuurlijk ook een heel andere functie. Poëzie werd voorgedragen. Je kunt het niet met de huidige poëzie vergelijken. Mm -hmm. Waar kan ik het dan wel mee vergelijken? Ja, weet ik niet. Daar heb ik me niet mee bezig gehouden. Uh, laat ik het dan zo stellen. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n tekst toen zoveel dubbelzinnigheden bevatte. Ik dacht dat ik dat nu juist had aangetoond. Niet voor mij. Uh, ik, ik zit boven. Ik moet teruggaan tot de eerste jaren van de middelbare school... om zo'n gedachtegang te kunnen volgen. Die middeleeuwers van jou zijn een soort opgroeiende pubers... Terwijl ze volgens mij niet fundamenteel van ons verschilden... behalve dan in de codes die ze gebruikten. Volgens mij ben jij het slachtoffer geworden van een verkapt vooruitgangsdenken... ongeveer zoals Elias. Ik geloof daar niets van. Je doet nu net alsof wetenschap gebaseerd is op geloof. Wetenschap is niets anders dan geloof. Ja, dat zeg jij altijd. Dat is ook precies mijn bezwaar tegen jouw artikelen. Maar wat ik in mijn artikel geef zijn harde bewijzen... Daar heb je me dus niet van overtuigd. Ik kan je een paar keer volgen. Maar in de meeste voorbeelden die je aanvoert. geloof ik niet in die dubbelzinnigheden. Zie je wel. Nu spreek je weer over geloof. Hoe moet ik me dan anders uitdrukken. als je bewijs me niet overtuigt? Ik heb bij al je bewijzen aantekeningen gemaakt. Uh, ik zal je die straks geven. Dan kun je zien. Wat ik bedoel. Het tweede bezwaar is van een heel andere orde. Ik vind dat wat jij hier gedaan hebt ons vak niet is. Dit is typologie. Dat deden we bij Springvloed. Wat jij hier doet is een beschrijving geven... van het geestelijk klimaat van een bepaalde groep. Terwijl wij ons bezighouden met tradities. De essentie van ons vak is voor mij... dat we een bepaalde traditie door de tijd volgen... en proberen te verklaren waarom die ontstaat en weer verandert. Wat jij doet is statisch... Wij houden ons juist bezig met processen. Je hebt niet juist altijd gezegd dat ik me bezig moet houden met de historische volkscultuur. Met historische processen. Zo heb je het nooit geformuleerd. Je hebt tegen mij altijd gezegd dat ik was aangesteld voor de historische volkscultuur. Maar daar heb je toch honderdmaal maal over gepraat? Je hebt mijn stukken toch gelezen? Ja, zo heb ik het opgevat. Dan heb ik me wel heel onvolledig uitgedrukt. Kun je mij dan toch niet kwalijk nemen? Ik neem je niets kwalijk. Misschien... Het is het beste dat je maar eens begint met mijn aantekeningen te lezen. Als je daar zin in hebt, tenminste. Natuurlijk heb ik daar zin in. betekent niet dat ik niet onder de indruk ben van je kennis. Je weet ontzettend veel. Dat is het punt niet. Ja, dat hoef je heus niet te zeggen, daar vraag ik niet om. Dat weet ik. Hij hoorde Ad de trap opgaan. Dat was Ad's manier om aan te geven dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Het herinnerde hem eraan dat hij er alleen voor stond waar hij altijd de illusie had gehad... dat ze met z'n drieën de verantwoordelijkheid voor het beleid deelden. Dat was ook de reden geweest dat hij in de tijd Bart had aangesteld. Hoewel hij in bijna alles een tegenpool was. Als tegenwicht. In de onuitgesproken veronderstelling... dat juist die tegenstelling een garantie was... voor de kwaliteit van wat ze van elkaar accepteerden. En nu nog verzette hij zich tegen het inzicht... dat het onontkoombare resultaat eerder averechts was. In plaats... Dat ze elkaar versterkten, frustreerden ze elkaar. De overtuiging dat hij gelijk had en Bart niet... werd er niet door aangetast. Maar het ondermijnde wel de grondslag van hun samenwerking... en daarmee van de afdeling. Hier zijn je aantekeningen terug. En? Je hebt niet overtuigd. Je bent de Victoriaan. Dat is mogelijk, maar ik geloof niet... dat dat van invloed is op mijn oordeel. Ik dacht van wel. Bart. Ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik vind dat het bulletin net zo goed jouw tijdschrift is. Dus als jij zelf je artikel goed vindt, dan moet je de ruimte hebben om het te plaatsen. En je bezwaren dan? Die zet ik dan opzij. Je hebt toch gezegd dat het ons vak niet is? Dan zal ik de formule van ons vak zo moeten oprekken dat jouw opvatting erin past. Nee, dat wil ik niet. Waarom niet? Omdat ik niet wil dat je voor mij je beleid verandert. Dat zie ik niet in. Ik doe het echt niet. Jij bent toch niet de enige in ons vak die op dat standpunt staat? En toch doe ik het niet. Dat is jammer. Dat vind je helemaal niet jammer, want je hebt ook inhoudelijke bezwaren tegen mijn artikel. Die hebben je niet overtuigd. Maar je hebt ze wel. Wat wou je daar dan mee doen? Je zou je artikel ook eens aan Ad kunnen laten lezen om te kijken of hij die bezwaren deelt. Nee, ik laat het niet aan Ad lezen. Jij vindt het niet goed, dus trek ik het in. Ik wil er eigenlijk ook liever niet meer over praten. Ik begrijp hier niets van. Zo moeilijk is dat toch niet? Jij bent het hoofd van de afdeling, dus jij bent verantwoordelijk voor het beleid. Als jij het afkeurt, dan hoort het niet in het bulletin. Dat is mijn standpunt. Wel een keihard standpunt. Ik dacht dat dat jou nou juist wel zou aanspreken. Spreek me wel aan... Maar niet in dit geval. Dat zou betekenen dat jij voor mij een uitzondering maakt. En dat wil ik natuurlijk niet. Ik zou toch wel graag willen dat je er nog eens over nadacht. Daar hoef ik niet over na te denken. Ik doe het echt niet. Ik heb het ingetrokken.